Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke klap voor Marine Le Pen. De Franse politica is veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Het gaat om 4,5 miljoen euro aan Europees geld... die Le Pen heeft uitgegeven aan de landelijke afdeling van haar partij. Ze mag nu niet meedoen aan de volgende verkiezingen... vertelt correspondent Frank Renaud. Ja, dat is een enorme klap voor Marine Le Pen natuurlijk. Dat is het ergste scenario wat ze zich had kunnen bedenken van tevoren. Ze mag niet meedoen aan verkiezingen de komende jaren. Ja, en ze had al haar ambities natuurlijk op 2027 gezet. Over twee jaar dan zouden de nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden. Ze staat er ontzettend voor, goed voor in de peilingen. Bij laatste verkiezingen haalde... Als hele hoge score is, ja. en nu heeft de rechter dus door die droom een streep gezet. De politie heeft een Amber Alert uitgestuurd voor twee kinderen van 6 en 11. Ze heten Lea en Makaidi. Ze zijn voor het laatst gezien vanmorgen in Dalfsen rond 8 uur. Het is onbekend waar ze zijn, met wie en hoe ze zich verplaatsen, zegt de politie. Amber Alerts worden uitgegeven voor kinderen die mogelijk in levensgevaar zijn. De topman van Primark moet opstappen vanwege ongepast gedrag... meldt het Britse moederbedrijf van de kledingketen. Paul Marchand zou zich ongepast hebben gedragen tegen een vrouwelijke werknemer details zijn niet bekendgemaakt. Zelf heeft hij het over een inschattingsfout. Maar Jean was 16 jaar de topman bij Primark. De fast fashion keten heeft 20 vestigingen in Nederland. En de brandweer heeft afgelopen jaar 6000 mensen bevrijd uit een lift. Het allervaakst gebeurde dat in Purmerend, bij het treinstation Weidevenne. Het kostte deze verslaggever van NH Nieuws weinig moeite om mensen te vinden die het hadden meegemaakt. Heeft u wel weleens vastgezeten in een lift? Ja. Ik heb me opengetrapt. Jo. Ja, de deur gewoon. En dan gaat hij steeds zakken in zakken in zakken tot je... Zover open in het klimhydraat. Er was geen brandweer nodig voor u? Nee. Heeft u wel eens vastgezeten in een lift? Ja, hier in Purmerend, bij de Venne, anderhalf uur. Echt waar? Wat gebeurde er toen? Nou, opgeweld dat ze moest komen bevrijden. Maar ik moest wachten anderhalf uur. En ik had geen stoel, ik had... Uh, zaten met z'n tweeën. En het werd echt een benauwde situatie. De brandweer komt alleen in actie als er geen liftmonteur beschikbaar is. Dat daadwerkelijke aantal liftopsluitingen ligt dus nog een stukje hoger.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 Waarom komt Dolly nou in trainingsbroek hier de studio binnengelopen? Maar je hebt natuurlijk meegewandeld met de 30. Goedemiddag. Ik heb er 50 gedaan. Je hebt er 50 gedaan. Ja. Echt waar? Ja. Samen ja. sportief weekend, Dolly. Nou, ik dacht het niet. Hè? Nee. Hè? Nou, <laughs> we zitten gewoon ik in de studio. Ik heb er 50 keer omgedraaid in bed vandaag. Kijk, kijk, kijk, kijk. <laughs> nou, ik zag ze al, flinke zo flinke wandelen hier door Sanford. grote groepen. Zo. Het ziet er allemaal heel, wind, heel gezellig uit. Ja, ja.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 Een van de grootste hits van uh, Stromai. Onze zuiderburen met uh, Alor Undans. Dans. Gezellige muziek zo op de zaterdagmiddag, Dolly. Ja, nog een dansje. Ja, en het zonnetje inderdaad. schijnt erbij. En uh, lekker heel veel wandelaars uh, in Zandvoort. Het feest kan beginnen. Ja, zo is het maar net, jongens. Zo is, zo het, maar is net. het. En uh, als ik. Uh, gaan we al naar het weer of wachten we nog Nee, we naar... gaan even naar het uh, nieuws.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 Would change your sky Every time you feel your love We kunnen nog even genieten van de mooie muziek van de Haagse band Kane. Dit was hun nieuwe single Older. Je hoorde me hier bij ZFM. Goedemiddag allemaal. wordt op zaterdag. Dolly en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Heel veel mooie dingen nog. En dan lossen straks weer met heel veel race nieuws natuurlijk. En ja, het mooie stuk proëzie van Marco Tumes. Lekker blijven luisteren. When twenty in de 30 van Zandvoort gelopen. En dan schreeuw je het even uit op de Zandvoorts Radio. Living on a prayer, hoor je. Zie je de Zandvoort? Weer beneden. En de van heer Bon Jovi. Het is tijd voor het weer, Dolly. Ja, zeker. Heb ik zo niet meegebracht? Ja, wat dacht jij? Wat dacht jij? En, en blijf maar komen die zon, hè? Heerlijk. Maar ja, moeten we ook natuurlijk een beetje gaan oppassen voor de droogte. Maar ja, niemand zit op regen te wachten. Ik ga eens kijken wat Rico Scheuder daarover te vertellen heeft.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 Echt wel. Dus kom naar Zandvoort volgende week en geniet van het mooie weer. Dankjewel Dolly. Ja, het weer is ook uh, nagelezen oh, zeker. Ik wou het net zeggen. Ja. Ja. <laughs> als je dit weerbericht even terug zou willen lezen kan dat. Dat kan via regioweer.werpwordpress.com. En dat is van Rico Schreuder. Dankjewel weer voor het weer. Dat was het weer.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 En toen was de plaat afgelopen uit uh, de jaren tachtig, Starpoint en uh, Object of My Desire. Ja, Dolly, je hebt het natuurlijk ja, gehoord hè, en gelezen overal over die uh, roltrap. Ja, ja, toch vind ik het een beetje een raar verhaal. Want moet zo'n ding dan het uh, jaar rond uh, gaan uh, ronddraaien of nou, komt er een sensor op of zo? Wel, al ja, werkt natuur dat? Natuurlijk gaat daar een sensor op komen. Ja, ja, dat denk ik wel. Dat zodra iemand op dat platform komt, waar, waar vanaf je opstapt. Dan, dan zie je toch vaak ook in, in winkels en zo... dan gaat zo'n groen lampje branden. Nou, maar dan gaat hij naar boven, doet hij het en dan stopt hij weer. Okay. Als je daar weer voorbij loopt. En andersom ook. En naar beneden. als hij hier kapot is, dan moet je gewoon naar beneden en naar boven lopen. Zoals vroeger. Zoals vroeger. Ja, zoals alle zoals kippetjes. Zoals alle kippetjes. Ja, zeker. <lacht> ja, ja. Maar ja, we hebben nu het mooie gedicht van Marco de erop natuurlijk...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 Ja, laten we gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Dan weten we het. Hier is Gert-Jan Bluis. We hebben daar over de toegankelijkheid aan de lijn Gert-Jan Bluis, wethouder in Zandvoort. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Gertjan. Goedemorgen, Heren. Alles goed? Ja, prima. Ja, mooi. Je geniet van het lekkere weer natuurlijk. Nou ja... In Nieuw-Noord, hè. Er is een hele bijeenkomst in Nieuw-Noord. Oh, oké. Met de bewoners. Oh, wat leuk. Wat leuk. met wat schilder. Oh,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 begrijp ik inspreken bij de bij de commissie van ja. Dus, dus ja nee nou ja, op zich de, de, de kippen trap is natuurlijk een fantastische trap ja, dus ja er zijn, we zijn we natuurlijk we eerder plannen voor loopt er niet over nee dat is waar er zijn eerder plannen geweest hè? ik kan me herinneren de jongen van mannen van d 66 destijds die wilden eigenlijk die hele trap weg hebben naar woningen gaan bouwen dat was ook nog een goed plan hè ooit ja. Ja, Maar jij niet zo enthousiast Dat is, <laughs> dat is, dat is nooit serieus. Ik alleen mijn fietspaden Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Maar uh, uh, jij, jij ziet wel wat in het plan. Ja, nee, ik vind het een heel goed idee zelfs. Ja. Ik loop zelfs altijd naar daar. En het is ook hartstikke mooi. Als je daar loopt, daar hangt ook een, een, een mooi gedicht van... Uh...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 Ja, alles is te doen in zo'n Wij kunnen alles aan in voor toch? Dat is ook waar, ja. Ja, we maar ik krijg ook... wel heel veel... We een lift gaan maken dus de, de, bij, bij het strand, dus dat, dat, dat moet toch... Ja, hoe staat het daarmee, uh, Gert-Jan? Ja, uh, nee, dat... Met die lift uh, bij het strand? Ja, nee, daar, daar gaan we eens. een onderzoek nu gaan we starten. Het oh. gaat in de raad informatie, naar de Raad. Oké. Okay. Dat, dat we gaan kijken of het toch bij de rotonde... Ja, dat, ja, dat zou ja, ja, wel natuurlijk. een soort van bunker door, hoor, daar. Dus, ja, uh, ja. ja zin geweest, ja. Maar... Wat bedoel je? Ja, maar je, uh, wil je deze, eerst maar even dan schrijven dan toch eerst de, de kippen de, de kippentrap ja eerst die roltrap dat vind ik roltrap, ook trappen, hè? Ja, maar moet er moeten nog even daar ook een paar dingetjes nog gedaan worden want je hebt natuurlijk de ingang van Mel's Place hè, daar dat restaurant ja, ja, ja. maar goed dat, dat is ook mogelijk hè dat je mee stopzet. Ja, of uh... ja, ja Jeroen, Jeroen ja. van Mel's snap je ja, Jeroen nee, van Mel's was nee. heel positief die ja, ja. vond het een heel een de goed de idee. Dus, uh, ja, dus een ja. Ja. ja, dat is in een in. Ja, en uh, uh, dat platform toegankelijke standvoort, uh, dat, uh, dat heeft goede plannen uh, altijd vaak. Hè? En ze laten nu ook op Facebook af en toe zien dat, uh, hoe, hoe dingen in de weg kunnen staan. Een auto of een scooters inderdaad. Het gemeentelijk verkeersvervoersplan, ja. e VVP, GVVp dat gaat... Uh,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 Ja, maar dan maken we er toch de, de, de kippenrolprap van. Ja, inderdaad. We moeten wel de naam de, de, de, de, de, de, de, de, de kippentrap erbij houden. Ja, ja. ja dat vind ik wel, ja, dat vind ik ook. En nou, ik ga je over het GVVP, dat gemeentelijk gemeente goede verkeers en ...ga ik jou volgende week waarschijnlijk wel pr, uh, spreken. Oh. Over, voor, nee, voor, nee voor, voor, voor de krant. Nee, dat, dat klinkt niet dreigend, dat is gewoon... Dat uh... nee, klinkt niet dreigend. dat jullie dreigend zijn. Nee, ben je gek, man, dat doen we toch nooit, ben je, Nee, nee, maar... maar ja, nee, maar dit soort initiatieven vanuit de bevolking is altijd wel, wel, wel, wel ja, ja. mooi. Hè? Ik bedoel, ja. niet alles hoeft door de BRW verzonnen te worden. Ja. En uh, ja, dit soort initiatieven kun je, dan kun je alleen maar uh, ja. hoeraarsboot zeggen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou dat goed, uh, Gert-Jan, uh, hartelijk bedankt voor je, voor ja. je, voor je medewerking. Veel ja, nee, succes nee, nog in Noord, ja, in tot, in in Noord. Tot, tot hoe laat is dat? dat? De hele middag, ik moet het om 11 uur openen. Oh, het is ter hoogte van het oude gezondheidscentrum daar in het midden, zo achter het Venema, uh, oh, ja. Vle Vleemingplein. Er ja. wordt geschilderd, leuke dingen gedaan. Oh nou, leuk. Nou, daar kom ik zeker even, even kijken. andere mensen komen en we zijn allemaal ja. bezig met Nieuw Noord, dus het gaat echt ja. de aandacht. Dus ja. Nou ja, een, een, een heel goed weekend in verstand voor het, nu ja. met die wandelaars en morgen. Ja, zeker. Ik 12 kilometer hard ja. wandelen. Maar ja, dus, ja, doe je mee ook? Ja, ik loop 12 kilometer. Echt waar? Oh, keurig. Ja.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 Een, een colaatje, een colaatje drinken toch, ja. Nee, ja, <laughs> ja. helemaal goed. Uh. Ja. Gert-Jan, mag ik jou hartelijk bedanken. Nog een ja. heel fijn weekend en welkom ja. uh, Dank Hef je succes wel. succes met de kippentrap. Succes. Ja, succes. Uh, dat was de wethouder uh, die vertelde over inderdaad uh, de kippenroltrap. Of de rol, kip en trap. Of hoe moet we het zeggen, Dolly? Een trap, kip en rol. Ja, zoiets. Ja. Lijkt net een uh, maaltijd die je eet dan, weet je wel. Uh, ja, dat ja. komt er goed uit met een restaurant, hè? Ja, nou, ja. ja. met melk. Een rolletje kip. Een rolletje kippentrap. Zeker weten. <laughs> nou ja, ik moet eerst maar uh, zien dat dat uh, gaat gebeuren, hoor. Dus, uh, ja. ja. Maar uh, even wat anders. Wat wel gaat gebeuren is weer de afsluiting van uh, de Hottenstraat. Uh, tijdens uh, de zomermaanden en... Uh,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 Of voor Rob. Nee, F-O-O-R-O-P, hoor. Oh, niet F-O-F. Uh, okay. Nee, ik denk, waarom weet ik er dan niks van, dat het voor Rob staat? Nee. Ja, ja. Ik krijg gaat weer hoedbuien. Ja. Ik moet weer mijn Ant-vloedje innemen. Het... Oké, okay, nou weet je wat? We gaan gewoon een lekkere plaat draaien. Ja. Want we hebben Roxy Dekker. Ja, die blijft maar nieuwe singles uitbrengen. En prijzen ontvangen. En prijzen ontvangen. De andere nieuwste single die heb ik net niet. Die is net uitgekomen. Maar ik heb wel de single die momenteel heel goed doet in de Nederlandse top 40. En dat is de single Casual. Onze afspraak stond toch vast. Het is gezellig, maar ik blijf op mezelf. Maar toch op elke vrijdagnacht. Wil ik je bellen, moet ik je hebben. Je zegt het net, Dolly. Ze blijft maar iets scoren en prijzen in ontvangst nemen. Nou, nou, nou, Deze nou. Roxy Dekker gaat hartstikke goed. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Maar ja, als het goed klinkt, waarom ja. zou je het dan veranderen? Nou ja, Toch. zo is het. Als ja. je de sleutel gevonden hebt, moet je hem nooit meer het slot veranderen. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat zijn zeker hele niet. wijze woorden trouwens, Valje. Ah, ik heb af en toe, is Zo, zo vlak toe. voor het einde van het eerste uur. <laughs> ja, dat doe je goed. Daar ja, ze dadelijk uur 2 en 3 van Zandvoort op zaterdag... En dit is Doe Maar met Is Dit Alles. Huis en auto en elkaar hmm. Maar weet je lieve straf wat het geval is ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar Is dit alles? Is. is dit alles? Oh, oh, oh.